7 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Hamas beëindigt bewapenstilstand met Israël. Marajousé bezorgd over een nieuw soort bolletjes slikkers... en tumor verwijderd bij cabaretier Jochem Meijer. Hamas heeft na 2,5 jaar de wapenstilstand met Israël opgezegd. Dat heeft de Palestijnse beweging op een eigen radiozender laten weten. De spanning tussen Israël en de Palestijnen is sinds donderdag flink opgelopen... nadat acht Israëliërs in de zuidelijke stad Eilat waren gedood. Volgens Israël zaten Palestijnen uit de Gaza-strook achter die aanval. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. Daarbij zouden zeker twaalf Palestijnen zijn gedood. Ook kwamen aan de grens tussen Israël en Egypte... vijf Egyptische agenten om het leven tot woede van de regering in Cairo. Die roept daarom haar ambassadeur uit Israël terug. De margeussee maakt zich grote zorgen over smokkelaars... die steeds vaker bolletjes met vloeibare cocaïne slikken. Die methode is veel gevaarlijker dan de traditionele bolletjes met poeder... Als de vloeibare bolletjes knappen, dan is er een grotere kans op een overdosis. De nieuwe methode werd anderhalf jaar geleden ontdekt. Sindsdien heeft de Margeuse op Schiphol zo'n 50 smokkelaars met bolletjes vloeibare cocaïne aangehouden. Volgens de Margeuse denken smokkelaars dat die bolletjes minder zichtbaar zijn op bijvoorbeeld bodyscans, Maar dat is een illusie, zegt de Margeuse. De vloeibare cocaïne is net zo zichtbaar. De organisatie van Pukkelpop kon niets doen aan de ramp... door het noodweer afgelopen donderdag. Dat concludeerde het Openbaar Ministerie in België... na voorlopig onderzoek. Volgens de OM was het korte en hevige noodweer zo ernstig... dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama. De organisatie in Hasselt zei zelf ook al dat het drama niet was te voorzien... Het Belgische weerinstituut KMI zegt dat het wel degelijk had gewaarschuwd voor noodweer in België. Er was donderdag code oranje afgekondigd, de op één na hoogste waarschuwing. Op Pukkelpop kwamen vijf Belgen om het leven en raakten tien mensen zwaar gewond. Onder hen zijn drie Nederlanders. De vroegere nummer twee in het regime van de Libische leider Gaddafi is overgelopen naar de opstandelingen. Het is oud-premier Abdel Jaloud die Gaddafi in 1969 hielp aan de macht te komen. Tussen 1972 en 1977 was Jaloud premier en tot de jaren 90 was hij Gaddafi's belangrijkste vertrouweling. Na oneenigheid werd Jaloud door de Libische leider op een zijspoor gezet. Toch betekent zijn overstap volgens de opstandelingen dat Gaddafi macht verliest. Opstandelingen zijn de afgelopen weken de hoofdstad Tripoli steeds meer genaderd. Gisteren waren er vooral gevechten in steden ten westen en ten oosten van Tripoli. Opstandelingen claimen nu ook dat ze de stad Brega hebben veroverd. Er werd al weken om de belangrijke oliestad gevochten.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 Ze kwamen vrij nadat ze hadden ingestemd met een schikking... waarbij ze schuld bekenden in ruil voor strafverlaging. Direct na hun vrijlating zeiden ze dat ze zullen strijden voor eerherstel. Cabaretier Jochem Meijer heeft een zware operatie ondergaan. Er is een tumor uit zijn ruggenmerg verwijderd... die was ontdekt nadat Meijer had geklaagd over pijn in zijn nek. De operatie was riskant, maar is volgens de artsen naar tevredenheid verlopen. Het is nog niet bekend of de tumor goed of kwaadaardig was. 34-jarige Jochem Meijer heeft al zijn optredens voor de rest van het jaar afgezegd. Het gaat om try-outs van zijn nieuwe programma Even Geduld AUB. Mogelijk moeten ook in het nieuwe jaar voorstellingen worden geannuleerd. Wielrenner Bram Tankink heeft zich gisteren vergeefs gemeld voor de profronde van Almelo. Hij had zich een week vergist. De Rabo-renner, die in België woont, voelde al nattigheid toen hij Almelo kwam binnenrijden. Op een spandoek zag hij staan dat het criterium op 26 augustus wordt verreden. Toen hij zich wilde melden bij de inschrijving bleek daar nog helemaal niemand te zijn. Volgende week probeert Tankink het opnieuw. Het weer, het wordt een overwegend zonnige dag. De temperatuur loopt op tot 21 graden in Den Haag en 25 graden in Maastricht. In de loop van de middag wat bewolking in het noordwesten. En daar in de avond kans op wat regen. Morgen op meer plaatsen zomerse waarden, met s'avonds regen- of onweersbuien. Na het weekeinde blijft het warm, met kans op onweer. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele morgen. het is zaterdag 20 augustus. We maken vanochtend een kleine reis rond de wereld. We doen Kopenhagen aan, waar problemen met het water zijn. Oslo, waar de slachtoffers van Breivik worden herdacht. In eigen land visiteren we Den Haag, waar de Chinese wijk onder vuur ligt. We kijken in Waalwijk bij RKC, voetbal is dat. En vertrekken vervolgens weer naar Mexico om de president te horen zingen. In Libië kijken we of de rebellen echt aan de winnende hand zijn. En in België kijken we natuurlijk naar Pukkelpop, maar ook naar de nog steeds slepende formatie... Om uiteindelijk te eindigen op een mooi Grieks eiland, waar de Finnen de dienst uitmaken en premier Rutte zucht onder de vele vragen. Maar we beginnen in Israël, want daar zijn oplopende spanningen zowel tussen Israël en Hamas. Egypte trekt zijn ambassadeur terug uit Israël en Hamas zou het bestand met de Israëli's hebben beëindigd. Correspondent Sander van Horen, Sander om met dat laatste te beginnen. Ik zeg zou hebben beëindigd. Wat weet jij van dat bericht dat Hamas dat heeft beëindigd? De gewapende tak van Hamas die zou het gezegd hebben... terwijl de politieke leiding juist oproept weer tot kalmte onduidelijkheid... al om op dit moment. Ik zit te kijken op het officiële Twitter-account van die gewapende tak. Daar kan ik in elk geval nog niks over vinden. Maar het tekent in elk geval, Bert, de spanning... Die uh, Er is de gewapende tak van Hamas die uh, voor de tweede nacht op rij ziet dat de Gazastrook aangevallen wordt. En die natuurlijk ook de druk wel voelt van de eigen achterban om hierop te reageren. Ja, en die gewapende tak van uh, Hamas, is die belangrijker dan de politieke tak? Dat zijn constant wisselende coalities en uh, naarmate er uh, geen uitzicht is op een oplossing en er is weinig uitzicht, er wordt niet gepraat tussen Israël en de Palestijnen. Hamas en Israël die proberen nog altijd een gevangenenruil voor elkaar te krijgen, lukt ook maar niet. In de uitzichtloosheid van de situatie zijn het natuurlijk de radicale elementen die de boventoon voeren, de gewapende tak dus. ja, En dan hebben we ook nog het ruzie tussen Egypte en uh, Israël met terugtrekken ja. van ambassadeurs. Waar gaat die ruzie over? Die gaat over de dood van uh, vijf Egyptische militairen. Die zijn over de grens heen uh, doodgeschoten door Israëli's. Die, uh, die mannen aan het achtervolgen waren die de aanslag pleegden in het zuiden van Israël. Twee dagen geleden. En uh, ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling was van Israël. Maar even zo goed, is Egypte wel boos. Er is vannacht een grote demonstratie geweest in Cairo voor de Egyptische ambassade. Ja, en waar je vroeger zag uh, onder Mubarak dat uh, Egypte dan slikte. Dat is niet meer. Het geval. Er wordt toch meer naar het volk geluisterd. En dus uh, uh, kun je dit niet over je kant laten gaan: dat er vijf militairen worden doodgeschoten. En heeft Egypte gezegd: trekken wij onze ambassadeur terug. En dit is dus eigenlijk het gevolg een beetje van de Arabische lente. Ja, dat die ambassadeur teruggetrokken wordt, zeker. En kijk, in het diplomatieke verkeer gebeurt dat natuurlijk wel vaker... als je heel erg boos op elkaar bent. En uh, dat betekent niet meteen dat het vredesverdrag... bijvoorbeeld tussen Israël en Egypte uh, uh, opgezegd wordt. En zo'n ambassadeur die kan natuurlijk ook weer teruggestuurd worden. Maar ja, het is wel heel duidelijk een signaal... dat de nieuwe uh, leiding in Egypte uh, wil geven aan het adres van Israël. Ja, mag je het samenvatten onder de kop? Oplopende spanningen. <laughs> Het lijkt me de enige juiste samenvatting. Dankjewel, Sander. Sander van Horen was dat. De Koninklijke marechaussee op Schiphol krijgt steeds vaker te maken... met een nieuwe vorm van drugsmokkel. Bolletjeslikkers met vloeibare cocaïne. Sinds maart 2010 zijn bijna 50 bolletjeslikkers... met dit soort cocaïne opgepakt. De nieuwe smokkelmethode is gevaarlijker... dan het slikken van ouderwetse bolletjes. Maar toch wint hij aan populariteit. Ilan Sluis zocht in het cellencomplex op Schiphol uit. Waarom? We staan hier in het detentiecentrum van Schiphol de flex waar bolletjeslikkers naartoe worden gebracht. En als u denkt, wat uh, hoor ik het toch raar op mijn radio, dat klopt. Ik sta hier ingepakt in een wit pak met een mondkapje voor, plastic handschoentjes aan. En dat alles om te zorgen dat alles hier veilig voor loopt. gelden hier strikte veiligheidseisen. We staan nu namelijk in de ruimte van het detentiecentrum, van de gevangenis, waar de gevonden cocaïne, die, die bolletjeslikkers hebben meegesmokkeld. En wordt uitgepakt. Gaat het even wassen we en dan we ze. Dan gaan we het hier een foto's van maken. Je hoort ook de afzuiginstallatie om mij heen. De installatie is ervoor bedoeld om ook te zorgen dat je niet met de lucht van de cocaïne in aanraking komt. De vloeibare cocaïne die nu uitgepakt wordt, zit in een condoom. De cocaïne is opgelost in vloeistof. Het ziet er een beetje bruin-gelig uit. Een beetje als een soort uh, liqueurtje. En die verdoven middelen van van hieruit uiteindelijk naar het NFI om uh, definitief vast te stellen wat het is. Ja, ze worden hier getest en dan gaan ze uiteindelijk naar het NFI. En uiteindelijk worden ze natuurlijk gewoon uh, vernietigd. Roland Schelters, brigadecommandant van de brigade Recherche Informatie. We staan hier omdat steeds meer mensen vloeibare cocaïne slikken. Uh, wat is dat voor trend? Ja, we zien een ontwikkeling uh, dat er steeds meer mensen bezig zijn op andere manieren toch cocaïne in Nederland binnen te brengen. En dat gebeurt nu ook onder andere met vloeibare bollen, zoals wij dat hier noemen. Dat is eigenlijk cocaïne opgelost in water en dan verpakt en dat wordt dan geslikt. Dan vraag je je meteen af, wat is het voordeel daarvan? Nou, men denkt dat het voordeel is dat ze dan minder snel worden onderzocht en minder snel worden dus gepakt door ons. De werkelijkheid is gelukkig anders. En hoeveel van die vloeibare bolletjes slikkers hebben jullie al gehad de afgelopen tijd? Nou, we hebben vorig jaar ongeveer 500 bolletjes slikkers aangehouden. We hebben de afgelopen periode, en dan moet ik eind 2010 tot nu ongeveer 50, verdacht hebben aangehouden met vloeibare bollen in hun lichaam. Nu denkt men dat het minder zichtbaar is, maar jullie zijn toch op het spoor gekomen. Hoe ging dat de eerste keer? Nou, wij hadden al indicaties dat het mogelijk aanwezig zou zijn. En uiteindelijk is met een scan vastgesteld dat het ook daadwerkelijk in het lichaam van iemand zat. En vanaf dat moment zijn we daar scherper op gaan toezien. Toen u die scan voor het eerst bekeek, hoe zag dat er dan uit ten opzichte van traditionele harde bollen? Je mag je voorstellen dat de traditionele harde bollen, dat lijken net ja, kiezels of stenen zoals je het noemen moet. En die zie je heel sterk en goed op de scan. Bij deze moesten we echt wat beter kijken en ze gaan wat meer worden opgenomen in het lichaam qua zicht... Ze zijn natuurlijk verschillende vormen. Maar op het moment dat we ze ook eenmaal onderkend hebben, wisten we ook gewoon van oké, okay, dit is een methode die we echt nu uh, meer onder de aandacht moeten brengen. Nu maakt u zich bij de mars best zorgen om die vloeibare cocaïne. Waarom is dat? Nou goed, je kunt je voorstellen dat hoe uh, vloeibaar uh, cocaïne nog makkelijker en nog eenvoudiger opgenomen wordt door het lichaam. En dus nog sneller kan leiden tot, uh, ja, in het ergste geval de dood uh, te gevolgen hebben. Dus en dat we gewoon natuurlijk. Uh, dat is een van de volksgezondheidsredenen om te zeggen, van, joh, daar ligt gewoon heel veel risico op het gebruik van vloeibare bronnen. Roland Scheltes was dat brigadecommandant van de brigade recherche informatie. De festivals hebben een sterke band met elkaar. Bands treden zowel in Hasselt op Pukkelpop als in Biddinghuizen op Lowlands op. Drama in België werd bij de start van Lowlands in de polder dan ook niet vergeten. Bijdrage is van Paul Sanders. De eerste dag van het Lowlands Festival is vlekkeloos verlopen. Er was prachtige zon, goede muziek en er was bier. Maar toch werpt het gebeuren in Hasselt zijn schaduw op dit festival. Veel bands staan bij het begin van hun optreden stil bij het gebeuren op Pukkelpop. En misschien is het meest sprekende voorbeeld wel Tom Barman, de voorman van Deus, een Belgische band die voorafgaand aan het optreden het publiek toesprak. Dank jullie voor het komen, wel een fantastische avond gemaakt. Gisteren. Gisteren zijn op jullie Zustenfestival in België. Het is een afschuwelijke orkaan. Een afschuwelijke windhulls. heeft vijf slachtoffers gemaakt. Met jullie permissie, met jullie toestemming, dragen we vanavond op aan de doden die gisteren zijn gevallen, aan hun familieleden, aan hun vrienden. Met jullie permissie, met jullie Niet van een fucking stone, maar van een fucking viool. Maar er gaat ook heel veel aandacht uit naar de Smith Westerns. Een band die donderdag nog speelde op Pukkelpop, bij het drama een groot gedeelte van de instrumenten verloor, maar toch. Komt spelen op Lowlands. Veel publieke belangstelling en een geëmotioneerde zanger. Voor um, we een minuut voor alles wat gisteren Pop. Maar heeft ook een goede kant. Want veel mensen hadden nog nooit van deze band gehoord. Maar komen toch even kijken. Uh, nee, nog nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Nee. Oh, ja. Ze zijn wel een klap beroemd geloof ik hè? Ja, volgens mij uh, vanwege Pukkelbob, hè. Vanwege helaas. de verkeerde reden, helaas. Ja, ja. ja helaas. Zou je, dat, zou je denken dat dat, uh, ja dat klinkt heel gek, maar meer mensen naar dit podium trekt? Maar in ieder geval meer mensen die van de bandnaam gehoord hebben. Dus ongetwijfeld. Bro. Ja. Het werkt volgens mij helemaal zo dat als mensen nog nooit van je gehoord hebben, dat het lastiger is om publiek te trekken. Ja, ja, en dan maar zo. Ja, volgens mij hebben ze, ik weet niet of ze er blij mee zouden zijn. Ik denk ik nee, het ook. Nee, nee. Maar, wat vind je ervan? Ze maken leuke muziek. Nee. Het is leuk aan het festival, toch nieuwe dingen ontdekken. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Straks in Kopenhagen is het kraanwater besmet met de E. coli-bacterie. We gaan eens kijken hoe de inwoners en onze correspondent Dirk Evers in het bijzonder daarmee omgaan. Het is lekker rustig op de weg, het verkeer rijdt door. Geen verkeersinformatie dus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft in het Haagse Chinatown acht mannen aangehouden. De mannen van Singaporese afkomst worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Persofficier Frauke Huss, goedemorgen. Goedemorgen. Die acht uh, mannen, waar worden ze nou uh, precies van verdacht? Ik zeg criminele organisatie, maar wat is dat? Uh, een criminele organisatie is een, een samenwerkingsverband... Um, dat het oogmerk heeft om misdrijven te begaan. En deze criminele organisatie, daar verdenken we van dat zij uh, zich bezighield uh, met mensensmokkel, het werkstellen van illegale handel in hennep en het verstrekken van leningen uh, tegen boekenrentes als mede het witwassen. Ja, en mensensmokkel, waar komen de mensen dan vandaan? Uit Azië of uit Oost-Europa? Um, het vermoeden is dat uh, deze mensen uit uh, Azië komen. Ja, wat is er bekend over de verdachte? De hoofdverdachte is een 42-jarige man uit Singapore. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. In het Haagse Chinatown heeft hij een adviesbureau... dat bemiddelt bij het aanvragen van vergunningen en leningen... in het bijzonder voor Aziatische cliënten. En de overige verdachten zijn allemaal tussen de 22 en 44 jaar oud... En vijf daarvan hebben geen geldige verblijfsvergunningen. En ze komen allemaal uit Singapore. Nou, uh, heb je in China en in de Chinese gemeenschappen ook vaak te maken met een soort, ik noem het maar Chinese maffia. Um, is, is dat een beetje de achtergrond van deze organisatie? Uh, over de achtergronden uh, is nog niks bekend. Uh, het onderzoek uh, draait nog volop. Uh, wat wij uh, zien is dat er sprake is van het uh, verstrekken van geldleningen zonder vergunning tegen uh, woekerrentes. En het vermoeden is ook uh, dat als mensen niet uh, terugbetalen, uh, de verdachten geen uh, geweld schuwen. Daarbij werden ze gewoon flink onder druk uh, gezet, de mensen die geld hadden, hadden geleend? Uh, ja. Dat, uh, dat is in ieder geval het vermoeden. En uh, wat zo laakbaar is aan deze handelswijze... is dat de, de verdachten misbruik maken van de kwetsbare positie van illegalen. En uh, dat zijn mensen die vaak elders geen lening kunnen afsluiten. Nou zijn er ook nog huiszoekingen geweest. Is daar nog wat bij aangetroffen? Uh, ja, we hebben uh, vier woningen en een bedrijfspand uh, doorzocht. Uh, er is uh, één automatisch vuurwapen met munitie aangetroffen. Uh, en daarnaast is een heleboel in beslag genomen. En dan moet u denken aan paspoorten van derden, administratie, computers, juwelen. En ook voor meer dan 50.000 euro aan contant. En is het een Nederlands onderzoek of heeft het ook nog uh, internationale vertakkingen? Het uh, onderzoek uh, richt zich op dit moment uh, tot Nederland. Oké. Okay. Nou, ik wens u de succes mee, mevrouw Heus. Dank u wel. Ja. Goedemorgen. Dag, Goedemorgen. Gaan we naar, de, naar Denemarken, naar Kopenhagen. Want daar slaan de inwoners massaal flessen met water in. Want in verschillende wijken is het drinkwater besmet... met de zeer schadelijke bacterie, de E. coli. Correspondent Dirk Evers is in Denemarken. Dirk, uh, drink jij nog water uit de kraan? Nee, we moeten het koken. Twee minuten lang en dan pas mogen we ervan mogen we drinken. Of ook als we het water willen doen, moeten we het water eerst koken. Wat, je bent daarvoor gewaarschuwd. Hoe, hoe gaat dat? Is iedereen in Kopenhagen gewaarschuwd dat het uh, gevaarlijk is? Ja, dus die melding kwam uh, gistermiddag. En uh, ook in de hotels. Ik was toevallig in de stad en ging in een hotel binnen. En daar zag ik uh, die metedeling aan de deur. En ik dacht, wat raar. Want in, in Kopenhagen kun je normaal gezien uh, kraantjes water drinken. Maar uh, nu, nu kregen we allemaal te horen. En ook toen ik naar, naar huis kwam, dan was het op de radio te horen. Op televisie en, uh, en op het internet. Um, het dus koken, want uh, blijkbaar in een staal, in een monster, zaten er veel E. coli-bacteriën. En Ho grote delen van de hoofdstad, uh, Kopenhagen, daar, uh, die zijn getroffen, ja. En waar komt die dan vandaan? Hoe komt die in het drinkwater terecht? Ja, vermoedelijk uh, is er regenwater in de reservoirs van de drinkwatervoorziening gedrongen. We hebben op 2 juli een heel erge wolkbreuk gehad. Daar zijn heel veel kelders ondergelopen. En in Denemarken ja, heeft men, uh, haalt men zijn drinkwater uit, uit natuurgebieden. En blijkbaar op de een of andere manier is er dus, uh, is er dus regenwater ingedrongen in die, in die uh, natuurgebieden. En is daardoor dus die gevaarlijke E. coli-bacterie er uh, ook... Ja. In in het water. Maar zit hij er dan al langer in? Want als jij zegt dat het in juli een enorme stortbij was, zit hij er dan al sinds die tijd in? Wat ik nu gehoord heb, is dat men dus gisteren uh, in de wijk Nurggepro een staal heeft genomen en daar was een verontrustende hoeveelheid E. coli bacteriën in en men weet het zelf nog niet genoeg nog niet echt wat, wat, wat de verontreiniging veroorzaakt heeft en men neemt vandaag vanochtend een, een nieuw staal en dan kan men zeggen of het, of het dus ernstiger is dan eerst aangenomen dan wel of het een eendagsvlieg vlieg is, maar voorlopig zijn dus honderdduizenden mensen ook, dus al die toeristen in Kopenhagen die zijn getroffen door, door, door deze verontreiniging je moet het dus koken. Sorry, je moet het dus koken. Um, maar betekent dat ook dat er een run ontstaat op uh, gewoon water in de supermarkt? Ja, dat was gisteren al te zien. En uh, zo net was op de dinsdag omroep uh, het weersbericht. En uh, het wordt een mooie dag. En toen vroeg de omroepstrook, hoe zit het? Heb jij uh, al koffie kunnen drinken? Jawel, zegt hij, want ik kom van het eiland Funen. Ik heb daar zelfs mijn eigen water van meegebracht. Oké, okay. dus daar is het in ieder geval uh, wel veilig. Het is echt iets wat alleen Kopenhagen trekt. Ja, bepaalde delen van Kopenhagen, daarom, waaronder het historische centrum... met, met alle, alle hotels, maar sommige wijken van Kopenhagen gaan ook vrij. Geen water, maar... Uh, ja, iets anders dan drinken, Dirk. Er zit niks anders op, jongen. Ja. Ik wens je proost, maar ja, Dirk Evers en sterkte daar zo. Dirk Evers was dat vanuit Denemarken, Kopenhagen. He debunked the in one. She came back wearing a smile, looking like someone broke me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. we're ready to get it on the go Helemaal uit horen, inclusief de koebellen, inderdaad. The Adventures of Rain Dance Maggie, de Red Hot Chili Peppers. Mexico heeft een nieuw imago nodig. Tenminste, dat vindt president Felipe Calderon. Het land moet niet langer bekend staan vanwege de moord en doodslag door de drugskartels. Maar voortaan bekend zijn vanwege zijn mooie toeristische trekpleisters. En voor dat nieuwe imago gaat hij hoogst persoonlijk zorgen. You've never been on a journey like this or travel to a country the way we're going to take you, And our guide for this special journey is a man uniquely qualified to lead us on a tour of his country. He is a man who has climbed to the top, a man leading his country through the challenges of a singular time in its history. His name, Felipe Calderon, and he is the president of Mexico. Een president als reisleider. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. De koning van Jordanië, de president van Peru en de premiers van Nieuw-Zeeland en Jamaica gingen hem voor. In het programma The Royal Tour. Dat wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender PBS. This is Mexico. The Royal Tour. Maar voor de Mexicaanse president is het programma extra belangrijk. Het aantal Amerikaanse toeristen dat naar zijn land reist, daalt. Dus moet het imago worden opgepoetst. In het reisprogramma wil Calderón het echte Mexico laten zien. En niet het gewelddadige Mexico dat de laatste tijd het nieuws domineert. Immigranten die sobrevivió a la massacre de 72 personas in San Fernando, Tamaulipas, en asesinos parlozetas. En dus zet Calderon alle zeilen bij. Hij beklimt een Maya-tempel. 91 steps. Do you want to count? Let's go. Okay. All right. so we need to climb, right. Sideway. Sideways. Like a serpent. Like a serpent. That is the why the Mayans made this, this steps in this way. Roeit op de rivier. Here on the river we can learn more about the ancestors of the Lakhandons. En Abzaalt een god in. Whoa. Wow. Oh, ja. right, waar is Mr. President? Okay, he's, he's coming. down. En of je het abside eng vindt? Is scared? No. no. no. Well, actually I'm enjoying. Good. Huh? Well, you're the president. Yeah. The, the, I have other duties that are more difficult and more dangerous. <laughs> nou, ik heb andere verantwoordelijkheden die veel moeilijker zijn en nog veel gevaarlijker. Grap de president van het land. Waar de afgelopen paar jaar tienduizenden mensen door drugsgeweld om het leven zijn gekomen. Smart people met smartphones, opgelet. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. n.e-matching.nl. are you smart enough? In Dronten groeit het Koningin Wilhelmina-bos, een groen monument voor dierbaren die overleden zijn aan kanker.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 De Egyptische regering heeft zijn ambassadeur uit Israël teruggeroepen. Deze maatregel is genomen na de dood van vijf Egyptische agenten... die waarschijnlijk per ongeluk het slachtoffer waren... van een Israëlische vergeldingsactie tegen Palestijnen... in verband met de Palestijnse terreuraanslagen van donderdag in Eilat. De Margeuse maakt zich grote zorgen over smokkelaars... die bolletjes met vloeibare cocaïne slikken. De afgelopen anderhalf jaar zijn er al vijftig aangehouden. Ze denken dat de bolletjes onzichtbaar zijn voor de bodyscan... maar volgens de Margeuse is dat niet zo. En de organisatie van Pukkelpop kon niets doen aan de ramp door het noodweer afgelopen donderdag. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in België. Na voorlopig onderzoek, volgens het OM, gaat, uh, volgens het OM het, was het noodweer zo ernstig... dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama daarna. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment trekken de wolkenvelden over het midden en noorden van het land. In het zuiden komen opklaringen voor. De temperatuurverschillen zijn momenteel vrij groot. Het is 13 tot 15 graden in het westen en maar 7 graden in het uiterste oosten. De rest van de ochtend dan blijft het overal droog. In het noorden blijven wolkenvelden aanwezig. In de rest van het land komt de zon erbij. Nou, vanmiddag krijgt de zuidelijke helft ook de meeste zon. Het noorden moet het nog steeds doen met vrij veel bewolking. Het wordt zo'n 20 graden op de Waddeneilanden tot 23 à 24 in het binnenland. In Limburg wordt het lokaal 25 graden. De wind is vandaag zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Morgen zondag, dan begint de dag nog vrij zonnig, maar overdag raakt het steeds meer bewolkt. In de loop van de middag ontstaan er buien, waarbij met name in de zuidoostelijke helft van het land kans is op onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen 22 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 Journaal. Het zijn zware tijden voor premier Rutte. Binnen anderhalve week moest hij een rekensom uh, rechtzetten. En uh, vervolgens moest hij ook nog eens een keertje uh, uitleggen waarom Finland een eigen overeenkomst kon sluiten met Griekenland. En vervolgens toegeven dat hij de Griekse borg aan Finland eerder uh, aan een eiland uh, had gedacht dan aan een som geld. grote vraag is, hoe staat hij ervoor als premier? Daar gaan we zo over praten met politicoloog Peter van der Heijden. Maar we moeten eigenlijk eerst even luisteren na wat hij gisteren zelf te vertellen had over dat onderpand met Finland. Waar iedereen natuurlijk van opkijkt, ik ook, is het karakter van de deal. Dat er geld zou worden gestort, nou, dat wisten wij natuurlijk ook niet. Er was sprake van dat zij zouden zoeken naar een vorm van onderpand. Dat dat gaat in deze vorm, nog veel onduidelijk. Uh, ja, vind ik geen verstandige oplossing vanwege het bredere Griekse probleem. Uh, maar dat wisten wij natuurlijk deze week niet. Maar we wisten wel altijd... Nogmaals, volstrekte openheid erover geweest dat de Finnen deze overweging hebben. Premier Rutte, gisteren na afloop van het kabinetsberaad. Goedemorgen, Peter van der Heijden. Goedemorgen. Onderzoeker parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Vertel ik er nog eventjes bij. Ja, uh, Rutte zegt, ja, eigenlijk we wisten er wel van. Maar we wisten dan weer niet van uh, welke oplossingen ze aan het uh, zoeken waren. Is dat niet merkwaardig? Ja, dat is wat gek natuurlijk. Uh, als hij denkt aan een eiland. Uh, hoe krijg je een eiland in Finland als je het wil hebben? Ja. Die dingen liggen, die liggen redelijk vast, zeg maar. Dus ja, um, je gaat toch meteen wel denken aan iets dat heel veel geld waard is... en wat je ook mee kunt nemen naar Finland. Maar het, het gekke is, uh, Rutte zei ook van... ik heb de hele dag tijdens die onderhandelingen in Brussel... heb ik naast de Finse premier gezeten. Dus ik wist wel een beetje wat er aan de hand was. Maar blijkbaar had hij dus niet de hoofdgedachte in de gaten. Nee, blijkbaar niet. Ja, ja, dat, dat, dat, ja je zou dat uh, wat naïef kunnen noemen. Ja. Is, is dat naïef? Ja, als die het echt niet wist, is het naïef. Ja. Um, dan vervolgens um, komt het allemaal uit van de week. Mm -hmm. En dan nou zegt Rutte, ja, het is geen goede deal... maar als de Finnen hem hebben, willen wij hem ook. Dat is een beetje raar, daarvan zegt ook de oppositie. Van, hoe kan je nou iets wat je niet wil, wel willen hebben? Ja, dat, dat is omdat Rutte natuurlijk op verschillende borden aan het schaken is. Tegelijkertijd. Hij moet ook de PVV een beetje vriend houden. Toch wel, uh, hoewel die niet meedoen aan dit, uh, uh, dit hele beleidsterrein natuurlijk. Dat, dat, daar houden ze de handen van af. Maar het is wel de bedoeling dat die bij het kabinet blijven. Dus is, moet je uh, naar de PVV kunnen verkopen dat je het niet slechter doet dan de rest. Is dit, uh, laten we zeggen, het gevolg van de gedalgeconstructie? Dat denk ik wel, ja. ja. En dat is omdat je eigenlijk twee... Je spreekt met twee tongen of, zoals u zegt, op twee borden aan het schaken bent. Ja, uh, kijk, het, het probleem moet opgelost worden. Maar er is ook een binnenlands probleem. Je hebt aan de ene kant het inhoudelijke uh, economische probleem... waar de PVV niet aan meedoet, maar je hebt een politiek probleem... dat de PVV toch als gedoger bij het kabinet ge gehouden moet worden. Maar Rutte, en, Rutte was toch altijd de man die uh, bij uitstek alles prima kon communiceren... en uh, ja, ook helder kon uitleggen? Ja, dat verbaast me ook wat, uh, dat dat wat minder goed lukt nu. Maar dat, uh, ja, daar, daar zit toch wel iets in dat het heel lastig is als je... Dus op twee borden tegelijk aan het schaken bent. Uh, als je de zetten steeds moet, uh, moet vertellen, heel duidelijk... Ja, dan wordt het ook duidelijk dat je op die twee borden bezig bent. En ja, dat, dat is niet zo lekker. Vroeger zeiden we wel eens over een premier... hij is de regie kwijt, maar dat is nu niet het geval. Nee, volgens mij heeft hij de regie nog keurig. Alleen is het, het, het, het toneelstuk wat, wat, wat uh, duister geworden, zeg maar. Maar hij doet het op zich in de, als regisseur, vind ik wel goed. Ja, doet het niks met zijn reputatie? Ja, er brokkelt wel iets natuurlijk. Hè. Elke keer als hij weer moet zeggen van ja goh, ik wist het niet precies en uh, dat hij weer excuses moet aanbieden. Elke keer brokkelt er wat van, uh, van de magie van Rutte af. Aan de andere kant wisten we natuurlijk uh, met wat voor kabinet we begonnen. Dat is een kabinet dat gewoon heel lastig zit. Ja, nou, aan de andere kant kun je ook zeggen... voor uh, de gedoogpartner is het vrij makkelijk. Die heeft namelijk een heel helder standpunt. En voor Rutte is dat dus wel ontzettend lastig. Ja, maar, ja dat, hij wist waar hij aan begon natuurlijk. Ja, hij wist dat hij een, een gedoogpartner had... die helemaal geen zin heeft in dit soort dingen. Uh, daarom is het ook maar een gedoogpartner. En geen, uh, geen echte coalitiepartner. Ze hebben het regeerakkoord niet ondertekend. Alleen het gedoogakkoord. Ja, en dat is Met... ge gewoon het gevolg daarvan. Ja. Maar dan kan je ook zeggen, want we hebben het veel over de Finnen. Uh, in Finland hebben ze eigenlijk een soort gelijke uh, constructie. Da daar heb je die partij, de ware Finnen. Die hebben ook helemaal uh -huh. geen zin in, uh, in Europa. En die Finnen, die Finse regering, is wel in staat om zaken binnen te slepen. Zoals nu dit akkoord. Ja, maar aan de andere kant, uh, Rutte is natuurlijk ook in staat om allerlei dingen binnen te slepen. Alleen doet dit, hij het via de oppositie. En dat vereist natuurlijk nog veel meer uh, dan op het slappe koord. Nou ja, dat, dat snap ik. Alleen, uh, daar in Finland zijn ze dus veel meer in staat om binnen te slepen... wat ook de ware Vinnen, wat een partij is die een beetje lijkt op de PVV mm -hmm. in, in Nederland... wat die ware Vinnen uh, prettig vinden. Ja, maar goed, uh, daar zal Geert Wilders natuurlijk wel goed naar kijken. En hij zal ook wel kijken hoe zij dat doen. En uh, misschien is dat uh, iets wat hij in de toekomst ook gaat doen. Dat hij uh, iets uh, gas terugneemt, zeg maar wel mee wil doen, maar met garanties. Als hij dat doet, dan, uh, dan kan hij ook zoiets voor elkaar krijgen. Maar zoals Geert Wilders het nu doet, hij zegt gewoon botweg: ik doe daar niet aan mee, ik vind het onzin, uh, bodemloze put, uh, dat doen we niet aan mee. Ja, dan heb je natuurlijk ook geen invloed meer. Nee. En die ware vinnen hebben dat wat dat betreft handiger gespeeld. En misschien is het wel zo dat als, als Rutte over, uh, over de andere kant gaat, dat over de andere boeg gooit, dat hij dan weer de steun verliest van degene die hem op dit moment steunen, namelijk de oppositiepartijen, PvdA, GroenLinks D66. Ja. Ja, die zullen aan, aan die, die PVV-achtige dingen niet mee willen doen. Ja. Dus ja, dan, wat dat betreft is het geen benijdenswaardige positie. Nee. Maar jij hebt er zelf voor gekozen. Precies, het is een, maar goed. Ja, ja. Niet vrijwillig natuurlijk, want het was de uitslag van de verkiezingen. Wij hebben er met ja. z'n allen voor gekozen uiteindelijk. Maar goed, ik wil u nog eventjes een, een fragment laten horen. Want uh, niet alleen Rutte, het kabinet als geheel heeft toch een paar akkerfietsjes gehad... met de manier ook mm -hmm. waarop ze met het parlement spreken. We hebben uh, over Griekenland een issue gehad. Daar heb ik vorige week iets over gezegd in de persconferentie. Er is een debat over geweest, maar... Ja, het slechte nieuws is dat, kan, ja, dat het risico is altijd natuurlijk dat er iets uh, naar buiten komt... niet precies zoals je wilt dat het naar buiten komt. Dat is een onvermijdelijkheid als je veel moet vertellen. Uh, en tegelijkertijd probeer je altijd zo duidelijk mogelijk uh, te communiceren. dat doen we ook. Ja. Hij was altijd de great communicator. Maar uh, hij heeft nu wel heel veel woorden ervoor nodig, hè? Ja, maar de vraag is of hij altijd inhoudelijk die great communicator geweest is ook. Hè? Dus is iemand die heel makkelijk praat, die uh, goed debatteert. Uh, dat doet hij nog steeds. Alleen uh, moet je het nu doen uh, over een hele ingewikkelde inhoud. Ja. En dan is het natuurlijk een stuk lastiger. Als je, uh, hij is die great communicator geworden toen hij in de oppositie zat. En dat is een stuk makkelijker. Het is een andere hoe rol... Dat, hoe in dat de... niet voor iedere oppositiepoliticus geldt volgens mij. Nee, nee, het is een andere ja. rol in de oppositie dan als uh, premier. Gaat hij het overleven ja. volgende ja. week gewoon? Ja. ja, daar ben ik vast van overtuigd. En er is ook niemand belang bij om nu uh, Rutte onderuit te laten gaan. Nee, maar wel een klein krasje. Die zit er al op, ja, ja. Meneer van der Heijden, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan wij het over voetbal hebben? Yvander Snow, voetballer van Ajax, kwam ook voor een club uit als Celtic. Hij speelde voor Jong Oranje. Toch kwam er de klad in. Hij moest steeds vaker genoegen nemen met een plekje op de bank. En het absolute dieptepunt beleefde hij vorig jaar. Uitkomend voor Jong Oranje werd hij in de wedstrijd tegen Jong Vitesse getroffen door een hartstilstand. Adequaat ingrijpen van de medische staf redde zijn leven. En sindsdien speelt Snow met een hartdefibrillator. Sinds deze week heeft hij ook weer een nieuwe club, RKC Waalwijk. Gisteren maakte hij zijn debuut voor de En Dat gebeurde met een verrassende 2-0-overwinning bij Roda JC. Verslaggever Bas Trichler sprak met Snow over zijn terugkeer in de eredivisie. Dan kan ik me voorstellen als je ergens debuteert... dat je even nadenkt goh, hoe zou het zou gaan. Um, en dat je denkt als ik het mag invullen gaat het zo. Ja, natuurlijk. Ik denk... Uh, na het hele resultaat denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. We hebben drie punten gepakt uit. Ja, als ik kijk naar mijn persoonlijke prestaties... denk ik dat ik het ook uh, toch wel goed heb gedaan. Ja. Je brengt rust... In het elftal heet het dan, hè? Gewoon letterlijke rust. Uh, dankjewel. Uh, ik denk uh, dat ik ook zo'n uh, soort type voetballer ben. Mm, ik wil graag aan de bal komen en ja, als ik de bal heb uh, uh, tempo proberen te bepalen. En ik denk dat het vannacht al aardig is gelukt. Ja, en je speelt een hoofdrol bij de tweede goal. Uh, vertel eens. Ja, uh, uh, ik lag een groot gat op het middenveld. Ik kreeg hem aangespeeld door de keeper. En ja, ik maakte gewoon gebruik van de ruimte en ik uh, bleef doordurbelen. Totdat ik eindelijk zag dat ik uh, Castillo vooruit kon spelen. En ja, dat heb ik gedaan en ja, dat was een mooie goal. Zo klinkt het allemaal heel simpel, maar het zag er eigenlijk oogstrelend uit. Oh, dankjewel, dankjewel. Ja, ik, uh, ik denk, uh, ik ging gewoon door. En ik denk, als hij het eindelijk die stap had gemaakt voor Castillo was ik alleen doorgegaan. Maar ja, hij ging recht op mij uit, dus ik denk, geef maar af. <laughs> Heel veel mensen zijn denk ik verbaasd uh, dat jij, nadat je bij clubs hebt rondgelopen als Feyenoord, NAC, Ajax, Celtic, ook in het Nederlands elftal hebt gespeeld, dat je dan kiest voor RKC. Um, waarom? Mm, ja, ik heb uh, ik had in het niet gevoetbald, want uh, dan uh, niet op hoog niveau. En ja, RKC was uh, erg geïnteresseerd en ik had een goed gesprek met de trainer, dus uh, uiteindelijk uh, kon ik daar goed mijn keuze maken. RKC is een kleine club. En als jij een achtergrond hebt met Ajax, Feyenoord, Celtic, Oranje... is dat toch opmerkelijk? Ja, natuurlijk. Maar ik denk vooral... Uh, in het stadium van mijn, van mijn carrière... ik denk dat het een goede stap is geweest. Omdat uh, ja, ik was uh, gewoon op zoek naar een trainer die het in me zag zitten. En uh, ja, die me de vrijheid gaf. En, en, en het gevoel gaf dat ik gewoon uh, lekker kon gaan voetballen weer. En... Uh, dat heeft trainer gedaan. Ja, het verhaal is dat je ook voor heel veel geld naar Oost-Europa kon. Oekraïne, Rusland, klopt dat? Ja, ja. Ik heb uh, toch wel uh, grote bedragen laat, laten liggen. Joh. Maar ja, het gaat niet altijd om het geld. Uh, toen ik ben begonnen met voetballen, ben ik met plezier begonnen. En niet, uh, niet voor het geld. En uh, ik denk dat ik hier uh, prima plezier weer terug kan vinden. Ja, je bent 24, pas 24. Het begint een soort nieuw voetballeven voor je nu? Mm, nee, niet echt. Niet echt eigenlijk. Uh, Zoals ik net al opnoemt, ik, uh, ik ben een aantal clubs afgelopen. Ja, ik, uh, ik ben wel wat gewend. Dus uh, ook vandaag toen ik speelde, ik, voelde, ik was niet nerveus of wat dan ook. Ik ben gewoon lekker op het veld gaan, lekker gaan voetballen. Van de Snow, een liefhebber. Hij won gisteravond met 2-0 dus uit bij Roda. Vanavond wordt er ook gespeeld in de Eredivisie. Vitesse neemt het op tegen FC Utrecht. Heerenveen tegen FC Twente. Excelsior speelt tegen De Graafschap En NAC Breda tegen FC Groningen. In België is de zomervakantie ook afgelopen. De politie gaat maar weer eens zonder tafel zitten. En er is geen verkeersinformatie. Rijdt lekker door op deze zaterdagochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Om de Libische stad Zawiya wordt nog hard gevochten. Het is een plaats in een hele reeks van steden, dorpen en raffinaderijen... die Gaddafi uit handen dreig te moeten geven. En het aantal politieke medestanders van de kolonel wordt ook met de dag minder. Oud-premier Jaloud, vroeger dussteun steun en toeverlaat van Gaddafi... is naar de opstandelingen overgelopen. Correspondent Thomas Erdbring is in Zintan. Thomas, opstandelingen hebben de afgelopen twee dagen... andere kustplaatsen veroverd, ook om Zawiya. Daar wordt nog hard om gevochten. Wat, wat weet jij uh, van die situatie daar? Nou ja, er zijn dus, zoals ik al zegt, twee plekken aan de kust. Strategische plekken zijn ingenomen door de rebellen. Dat zijn weer twee steden aan de, aan de, aan de route tussen Tripoli, de hoofdstad... en Tunesië, uh, het, het buurland van, uh, van Libië. En inderdaad, alle gevechten spitsten zich nu toe op Zawiya. Er wordt nu al bijna een week gevochten. En feitelijk houden troepen van Gaddafi een een ziekenhuis en een hotel en een klein wijkje in hun, uh, ja, in hun. En heeft, heeft Gaddafi zelfs gisteren geprobeerd... en is het ook gelukt om daar uh, versterkingen na naartoe te sturen. Nou, er waren gisteren chaotische scènes. Zo heb ik gehoord, want ik ben er gisteren zelf niet geweest. Maar uh, collega's van me vertelden me dat de rebellen een tank hadden bemachtigd... en in die straten daar uh, met die tank aan het schieten waren. Dat werd weer beantwoord met uh, mortiervuur. Nou, stel je voor, een klein stadje, alles vrij dicht op elkaar gebouwd. Uh, zo, uh, het, de, de, er zal niet heel veel meer over zijn van dat stuk... In, in Zabia, zodat de strijd erover gaat. Maar wat wel duidelijk is, en steeds duidelijker blijft... is dat Gaddafi kan de, kan de, de opstandelingen wel tegenhouden... Uh, maar hij kan ze niet terugdrijven. En ja, dat, dat, dat met de val van die twee andere kuststeden... Ja, laat toch zien dat heel veel mensen hier het idee hebben... dat Gaddafi's laatste dagen uh, zijn aangebroken. Ja, en moeten we in dat licht het, ook het overlopen van die oud-premier zien? Ja, absoluut. Uh, hij is natuurlijk het, het topje van, van een ijsberg. Deze man, zo vertelde uh, Lib uh, libische uh, re rebellen-officials nog gisteravond, was niet lang, was niet de belangrijkste man meer in het regime na Gaddafi in het verleden. Is dat wel geweest? Maar ja, zoals dat gaat in revoluties, hè, mensen vallen uit de gratie en dat was ook bij deze man gebeurd. Maar wat wel belangrijk was, was dat hij met zijn eigen auto is gestapt en hier naar dat plaatsje Zintan, waar ik nu ook zit, is gereden. Nou, dat is het. het hoofdkwartier van de van de rebellen in het westen en hij heeft zich daar gewoon aangemeld en ja dat zingt natuurlijk een enorme symboolfunctie uh, uit naar uh, naar andere uh, naar andere mensen in het Gaddafi gezien van ja uh, ik hou er van je op, misschien kunnen jullie ook hetzelfde doen. En ik ben ervan overtuigd dat er ook heel veel mensen zijn waar we niks van horen. maar die toch ja, de, de, uh, de, de radertjes zijn in de, in de machine van Gaddafi. Die ja, de wapens hebben neergelegd en uh, ja, of gewoon naar huis zijn gegaan of naar de rebellen toe zijn gegaan. Oké, okay, dankjewel Thomas. We praten verder over de situatie in Libië met Coco uh, Lijn, onze defensiespecialist, uh, defensiespecialist van Klingendaal. Co, als je kijkt naar die situatie in, uh, in, in Libië, is het dan een kwestie van tijd voor dat Tripoli valt? Ja, ik geloof het wel. De, de NAVO heeft nu ook heel erg optimistisch... eigenlijk van de week al een persconferentie gezegd... dat het aan alle kanten rondom Tripoli beweegt het front. Naar Tripoli toe. In het westen op een, een kilometerafstand van ongeveer 30, 30 kilometer. In het oosten, Thomas Erprink zei het zojuist al, steden ook. Kadhafi die er niet meer in slaagt om... Um, tegen aanvallen echt uit te voeren, op zijn best inderdaad een beetje de zaak af te remmen. Dus het is een kwestie van tijd, maar ik kan niet zeggen of het nou dagen of weken duurt. Maar dan kan je wel uh, vaststellen dat die aanvallen van de NAVO hebben geholpen. Die hebben geholpen. In totaal zijn er nu 20.000 aanvallen geweest van de NAVO. 7.000 echt op gronddoelen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt wat er de afgelopen weken is gebeurd... zijn er meer dan 300 aanvallen gebeurd. Allemaal in de buurt van Tripoli, Saviya en Ziltan. Precies de drie steden waar het om draait. Um, vorige week is even gezegd, de doelen zijn op. En um, een hoge Belgische diplomaat had gezegd... we doen nu eigenlijk alleen nog maar onderhouds... Uh, bombardementen, een beetje een rare kreet. Maar dat betekent, uh, als je toch naar die doelenanalyse... als je die een beetje volgt, dat uh, uh, er weinig uh, uh, scrupules meer zijn. Ook in Tripoli zelf worden doelen aangevallen. Dus ik ben geneigd om te zeggen, ja, die aanvallen hebben geholpen. Nou heb je ondertussen twee fronten. Hè? Want we hoorden van uh, Thomas, dat westelijke front. We kennen natuurlijk uit het begin uh, de situatie rondom het oostelijke front, uh, Benghazi. Trekken die nu, uh, nu samen op? Nee, dat gaat nog niet zo goed. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen vier fronten. Eentje in het noorden, de NAVO, die dus de zeeroute naar Tripoli afsluit. Ja, ja. Het zuiden, daar, daar rukken de troepen ook op. Het westen, dat is op het ogenblik veel succesvoller... want daar staan de troepen dus dichter bij Tripoli dan uh, het front in het oosten. We hebben uh, maandenlang eigenlijk gehoord over... Uh, ja, gevechten in aan het oostelijk front, Benghazi en dan weer wel en niet Misrata, Breka. Het gevaar bestaat nu dat die twee fronten eigenlijk los van elkaar opereren, ook in het uh, Oosten zelf bij Brega en Misrata en Benghazi ligt men niet op één lijn. En dat leidt tot een beetje de gekke situatie... dat de NAVO zich zorgen maakt dat er een soort concurrentie ontstaat... om de, om de hoofdprijs Tripoli eigenlijk uh, te pakken te krijgen... en dat het niet op een gecoördineerde manier buurt, uh, gebeurt. Dus dat daar een soort chaos zou kunnen ontstaan wanneer van alle kanten die rebellen eh, Tripoli in het zicht beginnen te krijgen. Ja, en kan, kan Daffy zelf nog een, een soort list verzinnen? Of eh, ben je van mening dat zijn lot eigenlijk bezegeld is? Nou, een list, nee, dat denk ik niet meer. Dan had hij dat al lang gedaan. Uh, zijn lot bezegeld, dat vind ik een beetje groot woord. Want er is nog wel enige onderhandelingsruimte. Um, hij telt zijn knopen. Er wordt in Tunesië onderhandeld. Um, en die berichten zijn ongunstig. Hij, hij, hij weet de werkelijkheid niet of hij ontkent hem werkelijk. Uh, er wordt gezegd dat die onderhandelingen helemaal niet tot resultaat leiden... Maar achter de schermen kun je dat nooit helemaal beoordelen. Uh, uit het optimisme van, van de persberichten... En, en je ziet dus Tripoli helemaal omsloten worden aan alle kanten... denk ik toch dat die onderhandelingen uiteindelijk wel tot een resultaat gaan leiden. En voorspellen, ja, uiterst hachelijk. Maar ik denk dat het een kwestie van weken is. Dan spreken we elkaar de komende weken vast en zeker nog een keertje. Dankjewel, Coco Ko. Ko Lijn was dat. Vijftien vruchteloze maanden zitten erop. Maar nu hopen de Belgen dat het echt gaat lukken. In elk geval wordt er sinds gisteren weer gepraat over een nieuwe regering. Al doet de Vlaamse nationalist Bart de Wever daar niet aan mee. Want hij ziet verder onderhandelen met de Walen niet zitten. Vlamingen die wel een akkoord willen met de Walen zijn geen echte Vlamingen. Vindt het kamp van de Wever. Zo wordt muzikant Daan in heetmails uitgemaakt voor verrader. Omdat hij de Wever in een lied belachelijk maakt. Correspondent Tijn Sadeh zocht de zanger op. Het was, het was een beetje provocatie, maar uh, ik, ik vond uh, iedereen moet zijn steentje bijdragen om het debat uh, open te houden. Uh, wat mij vooral zorgen maakte was dat, dat, er een soort van, dat het niet meer bon ton is om kritiek te hebben. Dat iedereen zwijgt gewoon. Dus. Ja, Je zingt, uh, dit is niet mijn land, dit is jouw land, dit is een land mijn. Waar ik heel veel moeite mee heb, is mensen die op een um, negatieve manier uh, zich, populair, zich populair proberen te maken. Met negatieve argumenten en met. Mijn... Met eigenlijk gevoelens die ik helemaal on, uh, ontypisch aan ons landje vind. Uh, eigenlijk allemaal negatieve argumenten. Um, en, en daarmee vind ik het heel gevaarlijk om de mensen uh, onderling tegen, tegen zich te keren. Uh, want dat is eigenlijk hun, hun strategie. Ze zijn eigenlijk een beetje tweedracht uh, zaaien om zelf te kunnen heersen. Twee dagen saaien, dat gebeurt onder andere al in het openbare debat. Hè? Er zijn heel veel Vlamingen die zich liever koest houden. die geen kritiek durven te uiten op Bart de Wever. Mm -hmm. Ja, want, want, want je weet niet wie je volgende baas gaat zijn. Als je op de gemeente werkt, of als je op de radio werkt. of als je voor een krant werkt. weet je helemaal niet wie je volgende werkgever gaat zijn. Gaat het zover? Ja, ja, dat voel je toch wel een beetje. Uh, ze beschuldigen je al snel van, van geen Vlaming te zijn. Of van, uh, you're not a patriotic guy. <laughs> uh, dat is uh, wat, wat heel flauw is natuurlijk. Hè. Uh, maar, um... Overvloed aan hate mails, jouw kant op. Ja, maar ik was eigenlijk wel blij van, van ze binnen te krijgen. Je krijgt dan echt tonnen stront over je hoofd heen. Maar de quote Erat demonstrandum, om het met in de wever zijn Latijn te zeggen... dat was juist wat ik wou bewijzen van, van wat, wat die mensen... of wat die harde kern achter, achter die politieke partij drijft... Dat, dat is gewoon een behoorlijk negatieve trip. Waarom laten we ons ontvoeren... De boeren, de is... Ze gaan het nu weer proberen, de partijen gaan aan tafel. Maar dit keer dus zonder Bart de Wever. Terwijl zijn partij toch ja, verreweg de grootste en de populairste partijen zonder Vlamingen... Ik kan me zo voorstellen, die zijn boos. Die zeggen, ja, we zijn eruit onderhandeld, we zijn gewipt. Nee, helemaal niet. Ze hebben zichzelf eruit gewipt. Het zijn gewoon saboteurs. Ze hebben zichzelf volledig bu buiten spel gezet. Dus, Magdewever de Wever zelf is zijn eigen saboteur. Ja, natuurlijk. dat is een techniek ook. Gewoon de boel zo lang mogelijk verzieken om dan toch maar een punt te maken van... kijk hoe ziek België is. Maar <laughs> voordat hij eraan begon, was het helemaal niet zo ziek. Hij heeft gewoon ziek gemaakt... Stel, de onderhandelingen handelingen uh, lopen weer op helemaal niet uit. Bart de Wever uh, zit in november, medio december, weer aan tafel. Hij grijpt alsnog de macht en dan komt hij terug op dat ene nummer. <laughs> maar ja, dat nummer wordt toch niet op de radio gespeeld hier ook niet hoor. Niet gedraaid op uh, de publieke radio hier, VRT. Ja, die mensen die, die willen hun job toch ook nog tien jaar houden. <laughs> dat <Das>, um... <clears throat> is... Nee, maar ja, nee, er zijn een paar dappere programmatoren... die het twee of drie keer gespeeld hebben of zo, Maar dan binnen de context van een politiek programma of van... <laughs> um, maar normaal gezien, nee, normaal gezien, zoiets kan niet op de radio. Nou, het kan hier wel op de radio, hoor. De Belgische muzikant Daan met zijn nummer Landmijn. Correspondent Tijn Sadé die sprak met hem. Het NOS Radio in journaal Media Overzicht. Hier is Pas If you can't convince the people, confuse them. Is waarschijnlijk de gedachtewezen van premier Rutte... schrijft journalist Marcia Nieuwenhuis op Twitter. De onbegrijpe, onbegrijpelijke verklaring van Rutte over het noodplan om Griekenland en de euro te redden... heeft voor veel reacties op de site gezorgd. Rutte dacht zelfs dat de Vins-Griekse uh, deal om een eiland ging. tc 60 leider Pechtold laat in het AD weten zich zorgen te maken. Rutte had nooit moeten zeggen dat als de Finnen een onderpand krijgen, wij dat ook willen. Hij moet ook niet net doen alsof eilanden als onderpand kunnen dienen. Nou, kom niet aan Texel en kan iemand even checken of Texel nog voor ons is? Zo reageren de A's Erik van Brugge en Martijn van Dam op Twitter. En het zegt zoveel dat Rutte aan het eind van zijn persco zegt... dat hij de krant van morgen afwacht, geen regie, geen idee, schip zonder kompas... Al de CDR-Kaif leers op Twitter. Veel nieuws over de door de opstandelingen ingenomen brega... op de website van Al Jazeera. De website laat ook een foto zien van Abdelsalam Yaloud... Gaddafi's voormalige rechterhand. Hij zou zijn overgelopen naar de rebellen. Volgens de opstandelingen zou de oud-premier de hoofdstad Tripoli... hebben verlaten en zijn aangekomen in de door rebellen, gecon in de door rebellen gecontroleerde stad. Uh, Zalut hoorde lang bij de harde kern van het Libische bewind. In 1969 was hij betrokken bij de staatsgreep waarmee Gaddafi aan de macht kwam. Het Algemeen Dagblad besteedt maar liefst vier pagina's aan het drama op Pukkelpop. Ari van Vliet uit Rotterdam zou helemaal niet naar Pukkelpop gaan, tot hij deze week een kaartje in zijn handen gedrukt kreeg van zijn broer. Die had het te druk op zijn werk om zelf naar Hasselt af te reizen. En nu ligt Arie, die vandaag zijn 27e verjaardag... viert, het zwaar gewond in het ziekenhuis van Leuven. Meer van dit soort interviews met slachtoffers te lezen in het AD. Als de FNV in september alsnog tegen het pensioenakkoord stemt... gaat minister Kamp zonder de FNV verder met het uitvoeren van dat akkoord. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. Verschillende bonden binnen de FNV zijn verdeeld over het voorgestelde pensioenakkoord... en stemmen daarover op 12 september. Als er een nee volgt, is het wat Kamp betreft afgelopen. Dan ga ik op 13 september verder om de problemen conform de afspraken... uit het regeerakkoord uit te voeren. Het kabinet wil ondertussen wel aan de bezwaren van de FNV tegemoetkomen. Minister Kamp zegt in het interview dat de korting op de AOW... voor mensen die eerder willen stoppen met werken... zal worden verzacht voor de laaginkomensgroepen. Dat zal advocabo en FNV Bouw, de twijfelbonden ook nog, hè, zeker aanspreken, zegt Kamp. We zijn ze aan het bellen. Misschien na acht uur een reactie al van de bonden. Hoewel de Noord-Koreaanse autoriteiten altijd zeer geheimzinnig doen over buitenlandse reizen van hun leider Kim Jong-il, meldt het staatspersbureau nu dat zijn speciale trein Rusland is binnengereden. De bezoeken van Kim Jong-il worden vaak pas bevestigd wanneer hij veilig en wel terug is. De Noord-Koreaanse dictator is in Rusland omdat hij komende dinsdag een ontmoeting heeft met de Russische president Medvedev. De twee spreken waarschijnlijk over het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Longkanker kan in een vroegtijdig stadium worden opgespoord met honden, omdat de hondenneus enorm om goed ontwikkeld is, zelfs meer dan duizend keer zo gevoelig als die van de mens... wordt die gebruikt om stofjes van kankercellen in de adem van een mens op te sporen. Daarover schrijft de Volkskrant. Volgens Duitse onderzoekers is dit de eerste studie die aantoont dat honden longkanker kunnen opsporen. Voor andere soorten kanker is dat eerder beweerd. Vandaag dus in de Volkskrant. Veel meer nieuws zo dadelijk na de klok van 8 uur. Hier op deze zender Radio 1.